Eind mei beschikken de Verenigde Staten over genoeg coronavaccins om alle volwassenen mee in te enten. Dat is twee maanden eerder dan verwacht. Terwijl president Biden deze verwachting uitsprak, werd bekend dat de Amerikaanse farmaceut Merck Co... heeft toegezegd het vaccin van concurrent Johnson Johnson mee te gaan produceren. Het Witte Huis zet zwaar in op dat vaccin waarvan slechts één injectie nodig is. Biden zei dat de volgende uitdaging is om de vaccinatiesnelheid zo snel mogelijk op te schroeven. Ook Nederland lijkt tijd in te halen. Begin juli moeten hier 18 miljoen coronaprikken gezet kunnen zijn. Dat betekent dat dan alle volwassenen die dat willen minimaal één keer geprikt kunnen zijn tegen het virus. Dat zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in het televisieprogramma Op1. Eerder ging het kabinet er nog vanuit dat het tot het begin van de herfst zou duren voordat iedereen tenminste één keer gevaccineerd zou zijn. De jongen benadrukte wel dat de vaccinatiecampagne afhankelijk is van de leveringen door farmaceuten. Bij tegenvallers kan er meer tijd nodig zijn voordat iedereen is gevaccineerd. In het Syrische vluchtelingenkamp Alhol is een medewerker van Artsen zonder Grenzen gedood. Volgens de Medische Hulporganisatie is het een Syrische vrouw. Naar de omstandigheden waaronder ze op een vrije dag in haar tent werd omgebracht, wordt onderzoek gedaan. De omstandigheden in het kamp in Koerdisch-Syrië... zijn volgens artsen Zonder Grenzen erg gevaarlijk... door de vele aanhangers van IS die er zijn ondergebracht. De situatie verslechtert snel, zegt de organisatie. Sinds januari zijn al 30 mensen vermoord. Ook kwam vorige maand een kind van een medewerker om bij een brand. Reggae-muzikant Bunny Whaler is overleden. Hij was het laatst levende lid van de legendarische reggae-band... Bob Marley en de Wailers. Samen met Pieter Tosch en Bob Marley richtte hij de band op in 1963. Bonnie Weler is 73 jaar geworden. Het weer, vannacht brede opklaringen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen veel zon, het wordt tussen de 10 en 16 graden. Op de Wadden is het flink kouder. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. Met nu de nacht.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 You'll be right and understand. En mí. Tú dices que no, pero si sí. a mí no me miente. Yeah. Disculpame si te mentí, no fue mi intención ser así. Déjame que intenté comenzar de.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 Forever Behalve de... No. <laughs>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 Danst in de lente Wat zou ik graag bij je zijn Ik hoef je niet uit te leggen Niets te zeggen Door iemand die ons in kan halen Even naar de hand gaan Dat ik zeggen kan Mijn homie, mijn vriend, mijn beste man Tijd vliegt voorbij zonder pauzes We zijn beide veel te druk man, ik hou van je Want dan zit ik soms fout, je neemt me niks kwalijk. Eén blik voor een miljoen verhalen Elke sorry die is overbodig Je bent daar als de nood het hoogste Als ik je weer zie Stel dat ik je eerder zie Ik zal je pakken, ik zal je smakken Ik duw je op, gaat door het dak En ik neem je mee Zelfs als ik je niet zie nog altijd met z'n twee Ik hoef je niet it gets easy, easy.